Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Grieken akkoord over interimregering. Italiaanse rente naar recordhoogte, beurzen wereldwijd in het rood. En wijkagent centraal in nieuwe nationale politie ging even iets mis, excuses daarvoor. In Griekenland is een akkoord bereikt over een interimregering. Dat heeft vertrekkend premier Papandreou bekendgemaakt. De naam van de nieuwe premier noemde hij niet. Papandreou gaat nu naar de president om hem te vertellen wie volgens de coalitiepartijen de premier moet worden. De socialistische PASOK-partij van Papandreou en de grootste oppositiepartij ND hebben dagen onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. In die tijd werden diverse kandidaten voor het premierschap genoemd. Vlak voor de toespraak van Papandreou hebben bronnen binnen beide partijen gezegd... dat parlementsvoorzitter Petzalnikos premier wordt. De beurzen staan wereldwijd in het rood door de schuldencrisis in Italië. Dat land moet sinds vandaag meer dan 7% rente op de belangrijkste leningen betalen. Bij zo'n hoog percentage moesten andere eurolanden als Griekenland en Ierland... voor hulp aankloppen bij de EU en het IMF. De beurs in Amsterdam sloot met een verlies van ruim 3% en die in Duitsland met ruim 2%. De Amerikaanse beurs staat al sinds de opening op zo'n 2 verlies. Wijkagenten worden de sleutelfiguren in de nieuwe nationale politie. En de zogenoemde basisteams zijn het fundament. Dat staat in een nog vertrouwelijk plan van landelijk korpschef Bouwman... dat in handen is van de NOS. De basisteams bestaan uit zo'n 60 tot 200 mensen. Deze de opstelte wil dat de nationale politie op 1 januari begint. Het nieuwe systeem is onder meer bedoeld om slagvaardiger te kunnen werken... De oppositie in de Tweede Kamer is bang dat in de praktijk de plaatselijke problemen veel minder aandacht krijgen. Vele oppositiepartijen denken dat de burgemeester uiteindelijk weinig te vertellen heeft over de inzet van de agenten... en dat de landelijke overheid de keuzes maakt. Een Nederlandse terreurverdachte die maandenlang in Pakistan gevangen zat... zegt dat hij werd gemarteld met medeweten van de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten... Het gaat om Sabir K., een man van 24... die nu op de terroristenafdeling van een Rotterdamse gevangenis zit. Hij zegt dat hij door de Pakistanse geheime dienst werd geslagen... tijdens de verhoren en dat hij schijnexecuties moest ondergaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie... dat de Nederlandse consul in Islamabad Sabir K. twee keer in de gevangenis heeft bezocht. Beide keren heeft Sabir niet over zijn behandeling geklaagd... en hij heeft toen geen gezondheidsklachten gemeld, zegt Buitenlandse Zaken. De consul had geen aanwijzingen dat hij was gemarteld. Rusland is tegen nieuwe sancties tegen Iran. Moskou reageert ermee op het rapport van het internationale atoomagentschap... waarin staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran aan een kernwapen werkt. Rusland beschouwt nieuwe strafmaatregelen als een poging... om het Iraanse bewind ten val te brengen en dat is onaanvaardbaar voor Moskou. Frankrijk en Duitsland zijn juist voor scherpere sancties. en De Britse regering gaat na hoe de druk op Iran kan worden verhoogd. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vindt dat te veel jongeren als probleemgeval worden gezien en daarvoor te snel worden behandeld. Ze wil de medicalisering van de jeugd een halt toeroepen. Ouders en kinderen moeten weer zelf het heft in handen nemen, vindt de staatssecretaris. Kinderen die echt hulp nodig hebben, moeten die krijgen, zegt ze. Maar er is een ontwikkeling in de samenleving dat afwijken van de norm steeds minder wordt aanvaard. En teveel kinderen krijgen nu sneller dan nodig, bijvoorbeeld specialistische hulp of therapie, stelt Veldhuizen van Zanten. Van de gewelddadige criminele jongeren in Amsterdam is 40% zwak begaafd. Dat is gebleken uit een project van diverse instanties... waarbij 600 jonge draaideurcriminelen nauwlettend zijn gevolgd. De geschiedenis is in kaart gebracht en de GGD heeft de jongeren onderzocht. En daardoor blijkt dat een grote groep licht verstandelijk gehandicapt is. Volgens burgemeester Van der Laan is voor sommigen van hen... opsluiten in een gesloten inrichting waarschijnlijk de enige mogelijkheid... om ervoor te zorgen dat ze niet nog meer slachtoffers maken... Maar de GGD in Amsterdam stelt dat er ook nog wel andere mogelijkheden zijn om deze groep te behandelen. Op de A2 tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen is een grote betonnen plaat van een vrachtwagen gevallen. Die ligt dwars op de snelweg en is zo'n 20 meter lang. Het is nog onduidelijk of automobilisten op de plaats zijn gereden. De A2 richting Amsterdam is helemaal afgesloten. In beide richtingen staan flinke files. De onderzoeker van het universitaire ziekenhuis Radboud in Nijmegen... heeft ontslag genomen omdat hij bij een onderzoek onzorgvuldig is geweest. De arts vergat voorlopige onderzoeksresultaten naar pijnbeleving... door een andere collega te laten controleren. En daarmee overtrad de onderzoeker de regels. Een promovendus die aan het onderzoek meewerkt, ontdekte dat en trok aan de bel. Het weer. Vanavond is het in het zuiden vrij helder. In het noorden komt bewolking en nevel voor. Morgen start de dag met nevel en mist. en krijgt de zon in de middag volop de ruimte. Het wordt gemiddeld 12 graden. En de dagen daarna die blijven ook vrij najaarsweer. ANB Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Op de wegen rond Utrecht is een verkeerschaos ontstaan... omdat de A2 richting Amsterdam voorlopig dicht is... bij knoop het Oude Rijn door de betonnen plaat die daar pas op de weg ligt. Um, Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Al aan de Rijn... over de A12, en 11 en de A4. Die omrijdt via de A27, komt van de Koude Kermis thuis... want daar staat een hele lange file tussen Hagestein en Beeldhoven, 18 kilometer. En ook op de andere wegen die aansluiten op de A2 loopt het flink vast... zoals de A12 bij knoopend Oude Rijn... Andere problemen in deze spits, de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen de afrit Voorst en Teventer oost 11 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar maar één rijstrook open. De A13 naar Den Haag na een ongeluk, bij Delft-Noord 9 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En de A58 van Eindhoven naar Breda, tussen Moergestel en Goorle 9 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechter rijstrook dicht.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 365. Elke dag is belangrijk. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedenavond. Acht minuten over zes. Griekenland, Italië. Italië, Griekenland. Dat zijn de landen waar het nu gebeurt. We beginnen in Griekenland. Daar is het volk in afwachting van een nieuwe premier. Papandreou maakte een klein uur terug zijn opstappen officieel bekend. Dat deed hij in een televisietoespraak tot de Griekse bevolking. Daar pikten we een klein stukje van mee. Keizer, uh, we spraken jou na vijf uur en toen vertelde hij dat Papandreou op weg was naar de president. Het paleis dat ligt achter het parlement. Is hij daar nog steeds? Ja, hij uh, zit nog steeds uh, bij de president. Heeft waarschijnlijk al zijn ontslag aangeboden. En dat van het kabinet. Uh, en hij heeft waarschijnlijk ook verteld uh, wie hij dan als nieuwe uh, premier uh, voorstelt. Maar dat is nog steeds niet officieel bekendgemaakt. Um, het is zo dat uh, ook uh, de twee andere partijleiders uh, zijn uitgenodigd om geïnformeerd te worden. Dat is natuurlijk oppositieleider Samaraas van de Conservatieve. Uh, die, uh, ja, die waarschijnlijk al ingestemd heeft met de de naam van de nieuwe premier. Maar ook uh, de leider van de kleine rechtse partij uh, arriveerde net bij het paleis. En kwam uh, ja, direct daarna uh, weer naar buiten. Uh, het is niet helemaal duidelijk waarom. <laughs> maar goed, er is weer enige, uh, enige ja, beroering hier, laat ik maar zeggen. Nou, in ieder geval zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling terechtgekomen. Uh, ja. uh, is het wel de bedoeling dat Griekenland op deze avond een nieuwe premier heeft? Dat is, wel, uh, dat is wel de bedoeling, maar in, uh, die is nog steeds niet uh, bekendgemaakt. En nu zitten dus Papandreou en Samaras, de leiders van de PASOK... en de Nieuwe Democratie, zitten bij de president. Want je noemde wel als meest genoemde kandidaat... voor uh, het premierschap Filipos Petzalnikos. Wie is deze man en wat zou hij kunnen gaan doen? <laughs> ja, moeilijke naam weer. Hè? Ja. Ja, dus hoe spreken we dat uit? Filipos Petzalnikos. En en hij, is, uh, hij is op dit moment uh, de parlementsvoorzitter uh, van het Griekse parlement. Hij is de zeer naaste medewerker uh, van Papandreou. Al sinds 1985 is hij parlementslid uh, van de Socialistische uh, Partij. Uh, ja, hij is wel een, een gewaardeerd uh, politicus binnen de PASOK. Maar het is ook al wel duidelijk dat er kritiek gekomen is op de... ...keuze van uh, Petsalnikos, van uh, ministers die uh, sowieso in verzet waren tegen Papandreou... ...en die er ook eigenlijk voor gezorgd hebben dat hij nu is afgetreden. Omdat het niet iemand is, zeggen ze, die boven de partijen staat, uh, een technocraat. Een, dus niet een, uh, een politicus, die wilden ze niet. En wat voor invloed heeft dan de Griekse president nog op dit proces... Nou, de, de president moet dus de nieuwe premier uh, vragen uh, om een nieuwe regering samen te gaan stellen. En het is niet helemaal duidelijk of dat al bekend is, hè, of de, die samenstelling uh, al, al rond is. Uh, maar dat uh, is, is de rol van de president op dit moment. En wat moet dan, als er een overgangsregering komt, de komende maanden vooral gaan gebeuren? Nou, het is echt duidelijk dat dit een overgangsregering wordt met een beperkte opdracht. Ervoor zorgen dat de zesde tranche van de acht miljard die nog steeds vastzit, dat die toch uitbetaald wordt. Dat is van het lopende steunfonds. Verder dat de overeenkomst over het nieuwe Europese noodplan en de afwaardering van de Griekse schulden, wat overeen is gekomen, overeind blijft. Ja, wat eigenlijk betekent dat Grieken in de eurozone blijft. Nou ja, en verder moet dat, uh, moet dat nieuwe plan natuurlijk ook door het parlement worden geloodst uh, en moet het uitgevoerd worden. Duidelijkheid die vanavond moet komen. In de tussentijd gaan wij oefenen op de naam van die mogelijke premier, Petzal Nikos. Connie Athene, vanuit Athene, dankjewel. De Griekse premier um, is dus bij de president. De president van Italië heeft het ook maar druk. Aan het eind van een onstuimige dag op de beurs... kwam de Italiaanse president met een verklaring. Napolitano is dat. En die zei dat premier Berlusconi snel zal opstappen. Er zal ook snel een interimregering komen. Of voor verkiezingen. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, waarom voelde de president zich geroepen... om zich juist nu even openlijk met die politieke situatie te bemoeien? Ja, je moet je voorstellen, het is een zeer turbulente dag geweest. Die kursen uh, daalden enorm en de rente steeg enorm op die staatsobligaties. Er was gewoon paniek in Rome. Vanaf de ochtend heeft de oppositie zitten drukken... we moeten die hervormingswet sneller aannemen om de markt te gerust te stellen... En daar hebben de Kamervoorzitters over gesproken. Die hebben gezegd, dat gaan we doen. Maandag moet het zo'n beetje rond zijn. En uiteindelijk heeft de president dat met zijn zegel zeg maar, willen verzekeren voor de markten. Want de president, zo moet je je realiseren, die heeft nu de sleutel in handen. Die heeft het stuur in handen. Berlusconi is in feite al demissionair. En dat heeft hij met deze mededeling nog eens extra willen benadrukken. En hij heeft ook benadrukt dat hij direct na maandag de volgende dagen meteen aan de slag gaat met uh, de formatie van een brede nationale regering. En als dat niet lukt, zullen heel snel verkiezingen komen. En in die periode blijft het ook mogelijk... om noodzakelijke maatregelen te nemen als dat nodig mocht zijn. En konden de beurshandelaren daar nog op reageren... of was, was het daar net te laat voor? Nee, er is nog enige reactie op geweest. De beurskoersen die stegen weer een beetje. De, de index die sloot op min 3,78. Heel opvallend, het bedrijf van Berlusconi, Mediaset, min 12. Kortom, ook de, de investeerders hebben het idee dat Berlusconi voorlopig de teugels niet meer in handen heeft... en dus niet meer zijn bedrijven kan bevoordelen. En dus kelderde dat bedrijf enorm. En uh, de, de rente op de tienjarige staatsobligaties die is iets gezakt... maar zit nog gevaarlijk boven de 7%. Die is op 7,25% geëindigd. Nou, is het duidelijk wat Berlusconi vandaag uh, heeft gedaan? Was hij ergens te zien? Berlusconi die heeft uh, hier en daar nog wat zitten te praten. Hij probeert natuurlijk druk uit te oefenen om die verkiezingen meteen te krijgen. Dat was zijn plan... Uh, maar hij heeft de grote moeite om uh, zijn parlementariërs, zijn partijgenoten bij zich te houden. Gisteren ging dat al mis en het lijkt dat er nu nog meer parlementariërs niet meer naar hem luisteren. Die zeggen het is levensgevaarlijk om nu verkiezingen te houden. We moeten een nationale brede regering formeren. En als er maar genoeg parlementariërs van Berlusconi... Eh, niet meer met hem mee willen naar snelle verkiezingen... Ja, dan kun je die, die, die grote brede regering ook eh, formeren. De Lega Nord, coalitiepartner van Berlusconi... die is er moordicus op tegen. Dus het zal moeten gebeuren met linkse partijen, de centrumpartijen... en een deel van eh, Berlusconi's partij. Basmeesters vanuit Rome. Zo Martijn hoort u de politieke reacties... op het uitgelekte plan over de nationale politie. Gisteren behoorlijk wat pech bij de A1. Vandaag de A2, Wijnand Zwaan. Die is nogal aan de beurt. Een verkeer, flinke verkeerschaos is ontstaan op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. De weg is voorlopig dicht tussen knoopend Oude Rijn en Maarsen. Ligt daar een betonnen plaat van zo'n 20 meter op de weg. Nou, we horen daar zometeen meer over van, een, van de Rijkswaterstaat. Nou, er staan lange files op de wegen rond Utrecht. Meid Utrecht als het enigszins kan. Verkeer van Den Bosch naar Amsterdam kan omrijden via Af aan de Rijn... over de A12 en de N11. Nou, andere problemen zijn er ook op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen bij Deventer-Oost. 10 kilometer file, drie rijstroken zijn dicht. De A13 van Rotterdam naar Den Haag staat helemaal vol... na een ongeluk bij Delft-Noord, 11 kilometer. Omrijden kan daar het beste via Gouda. En de A59 van Den Bosch naar Zonzeel... na een kettingbotsing bij Vlijmen, 5 kilometer. En over die A2 praten we nog even door met Theo de Lange... van Rijkswaterstaat. Goedenavond. Goedenavond. Een betonplaat van 20 meter op de A2. Wat is daar precies gebeurd? op een zeer ongelukkige plek uh, gebeurd, het is uh, ter hoogte van uh, uh, hooggelegen, is uh, een chauffeur uh, waarschijnlijk onwel uh, geworden. Die heeft uh, een betonplaat van, uh, nou, een collega van de AWB zei het net al, ruim uh, 20 meter lang, uh, is van de, de trailer afgeschoven. En die ligt precies over de drie rijstroken heen, dus de hoofdrijbaan is helemaal afgesloten. Hoe is het met de chauffeur? De chauffeur is uh, inmiddels uh, door de ambulance uh, weggehaald... en ik heb begrepen dat het allemaal wel meeviel. Maar hoe is die betonplaat dan precies op de rijbaan terechtgekomen? Hij is uh, uh, waarschijnlijk doordat de uh, chauffeur een, een bocht het, uh, te strak genomen heeft... Uh, gaan schuiven en uh, politieonderzoek zal nog precies uh, moeten uitwijzen... hoe het uh, ongeval heeft uh, plaatsgevonden. Maar die plaat is gaan schuiven en precies over de hele... Uh, breedte van de rij, uh, rijbanen. En die, die betonplaat blijft er liggen totdat het onderzoek is afgesloten? Hoe lang gaat nou, dat duren? Uh, naar verwachting uh, zullen ze ongeveer zo'n 4 uur bezig zijn. Er is inmiddels wel een uh, hijskraan uh, gearriveerd om die betonplaat zo snel mogelijk te verwijderen. Maar het is nogal een, een groot, uh, groot ding, dus het zal nog wel even duren. Dan hebben we het zeker tot 10 uur vanavond? Uh, waarschijnlijk wel. Dank u wel. Tegen de Lange van Rijkswaterstaat. Dan Den Haag. Wie stuurt in de toekomst de politie aan? Is dat de minister of de burgemeester? De discussie achter de schermen loopt hoog op... nu de plannen voor de nationale politie uitgewerkt worden. In een vertrouwelijk stuk van het ministerie van Veiligheid en Justitie... staat dat de wijkagent de sleutelfiguur is in de nieuwe politieorganisatie. De oppositie in de Kamer twijfelt alleen daaraan. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, um, jij hebt de hand weten te leggen op het vertrouwelijk stuk. En, een, een stuk dat voor de Kamer natuurlijk van belang is... maar kennelijk niet voor de Kamer bedoeld is. Nee, het is niet voor de Kamer bedoeld. Het is de uitwerking van uh, ja, de nieuwe politiewet... die minister opstelt uh, per 1 januari zou willen laten ingaan. Nou, die datum wordt wel over getwijfeld, maar zo snel mogelijk daarna dan. Ja, en daarin staat vrij algemeen en juridisch omschreven... wat de taken en de bevoegdheden zijn van de politie en de aansturing daarvan. Ja, om kort te gaan valt de hele politieorganisatie als een soort kerstboom... straks onder de directe verantwoordelijkheid van de minister. Nou, en in dit vertrouwelijke stuk, het ontwerpplan heet het... staat precies omschreven hoe die nationale politie dan moet gaan werken. Ja, en de vrees is nu dat de landelijke prioriteiten de overhand gaan krijgen... en dus niet meer het wijkwerk, hè, de veiligheid uh, in de wijken. Ja, En volgens de minister vormen de basisteams juist, van 100 tot 200 man uh, de basis van de nationale politie. En gemeenteraden en burgemeesters kunnen dan via zogenoemde veiligheidsplannen... de inzet van die teams bepalen. Maar goed, de oppositie twijfelt daaraan, zoals uh, Magda Bernsen van D66. Wat je nu in de nieuwe politiewet ziet... is dat de burgemeester moet zorgen voor een integraal veiligheidsplan. Dat is hartstikke goed. Maar als de minister zoveel topprioriteiten stelt dan gaat er heel veel politiecapaciteit mee, uh, uh, of wordt daarmee gemoeid. En uh, waar ik bang voor ben, is dat er dan zo weinig capaciteit overblijft... dat die burgemeester zijn integraal veiligheidsplan niet voor elkaar krijgt. Ja, de, Michiel, de minister aan het hoofd van een politiekersboom... het is wel een mooi beeld. Um, de vrees bestaat dus dat er voorbij wordt gegaan aan lokale belangen. Hoe, hoe luidt de verdediging daarvan? Nou ja, het hele stuk is doorspekt met juist dat lokale belang. Dus in die zin heeft hij er aandacht voor. En er wordt geschreven over lokale veiligheidsplannen... jaarverslagen, overleggen tussen burgemeester, openbaar ministerie en politie. De zogenoemde driehoek blijft allemaal bestaan. Dus in tekst ziet het er juist heel goed uit voor gemeenten. Vandaar ook dat andere partijen, regeringspartijen zoals de VVD, zich niet herkennen in de kritiek. Janine Hennis Plasgaard. Nee, de agent zal niet worden aangestuurd vanuit Den Haag. Dat zou ook echt onmogelijk zijn. Dat moeten we ook als Tweede Kamer vooral niet willen. He, de, de verschillen zijn groot. De overlast op het strand van Zandvoort is echt van een totaal andere orde dan bijvoorbeeld de wietschuren in Brabant. Daarvoor hebben we onze uh, lokale autoriteiten nodig. Dat betekent de lokale politiechef, de officier van justitie en ook de burgemeester. Hij of zij is en blijft het bevoegd gezag als het gaat om het handhaven van de orde en de veiligheid. Ja, je ziet dus dat de regeringspartij VVD en, en denk ik ook. CDA en de oppositie tegenover elkaar staan. Ja. Um, um, krijgt de opstelde wel meerderheid hiervoor, denk je? Jazeker. Uh, eigenlijk is in de Kamer brede overeenstemming... over het feit dat er een nationale politie moet komen. Alleen, er is dus heel veel discussie over de vraag hoe je dat doet. He? Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het gaat over een uh, grote stelselwijziging. En dan is het logisch dat daar natuurlijk uh, felle discussie over komt... Ja, het gaat natuurlijk over de aansturing en het beheer van ja, wat je noemt de wapenmacht van het Rijk. Uh, je moet bijvoorbeeld geen justitiële politie krijgen, een politiek vervolgingsapparaat. Ja, vandaar ook dat ook de minister uh, die zeggenschap niet alleen landelijk, maar ook lokaal goed belegd wil hebben. Zo heet dat dan. Dus die, uh, die zeggenschap wil verdelen. Ja, en er is op dit moment geen reden om te twijfelen aan de goede bedoelingen van de minister, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om hoe je dit vastgelegd uh, krijgt in de wet, uh, maar ook uiteindelijk feitelijk hoe het georganiseerd is, zodat problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Nou, die slag die uh, gaat geleverd worden in de Kamer. Michiel Breedveld was dat. En dat complete ontwerpplan is terug te vinden op onze site, alle zeven hoofdstukken plus de bijlagen .nl. Meer Haagse stukken, de zorgbegroting, die was al een tijdje bekend. Vandaag praat de Tweede de Kamer hierover. Over bezuinigingen voor 2012... maar vooral ook over de dreigende kostenexplosie van de komende jaren. Verslaggever Marcel Bril. Plannen en ideeën genoeg bij de Tweede Kamerleden. Allemaal met het doel om iets te bedenken... zodat de zorg in de toekomst ook nog te betalen is. We beginnen bij de PVV. Alles kost geld, heel veel geld. En met zijn allen, artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten... moeten we hier heel zorgvuldig mee omgaan en moeten we voorspilling voorkomen... Een mooi voorbeeld dat hierop aansluit... is het beste zorgidee van 2011. Door medicijnen in een speciale verpakking te sealen... kunnen ze teruggebracht worden naar de apotheek... als ze niet gebruikt worden. Hiermee kunnen miljoenen bespaard worden. Kan de minister dit idee faciliteren zodat een pilot... zoals voorgesteld door uh, de indiener van dit idee... snel van de grond kan komen. Dan naar de SP. Voorzitter, dat de SP voor inkomensafhankelijke premies is... is geen verrassing. Maar bij doorrekening is wel te zien dat het veel eerlijker kan. Wij lossen veel bureaucratie op, maken de zorgtoeslag overbodig. En we zorgen ervoor dat 75% van de inkomens, de huidige inkomens... er op een de zorgpremielast op vooruit gaat. En ja, 25% hogere inkomens gaan geleidelijk meer betalen aan de zorgpremies. En is dat nou zo erg? En dat er ook creatief nagedacht wordt, dat bewijst de VVD. Wat de VVD betreft gaat de minister een prijsvraag uitschrijven. Waarbij ze aan alle mensen vraagt: van de zorguitgaven gaan stijgen. Denk mee over bezuinigingen. En zo krijg je creatieve ideeën. En zo krijg je ook bewustzijn over de explosie van de zorguitgaven. En zo krijg je ook precies wat de minister wil. Namelijk een discussie over de stijgende zorgkosten aan de huiskamertafel. De oplossing voor de dreigende kostenstijging is vandaag niet langsgekomen. Morgen is het de beurt aan de minister en de staatssecretaris. De staatssecretaris overigens die eerder deze dag een motie van afkeuring aan de broek kreeg... van bijna de hele oppositie omdat die partijen tegen hpgb maatregelen zijn. Maar een kleine meerderheid steunt haar nog, dus ook zij kan morgenochtend het beleid verdedigen en de vragen beantwoorden. Er is zwaar weer opkomst voor Air France KLM. Het bedrijf heeft te weinig eigen vermogen en er is ook onrust in het bedrijf. Er dreigen stakingen in Frankrijk. Er is een topman ontslagen, dat heeft ook voor veel onrust gezorgd. Nu worden op dit moment in Parijs de halfjaarcijfers gepresenteerd. De luchtvaartreus blijkt eruit zet flink het mes in de kosten. Peter Hartman, de topman, reageert op de vraag of er ook flink bezuinigd moet worden. Absoluut. zal er ook bij ons veel radicaal moeten veranderen. Er zal enorm getrimd moeten worden op de capaciteit. We moeten onvoorstelbaar voorzichtig zijn. We moeten heel erg voorzichtig zijn met het investeren in nieuwe vliegtuigen. We hebben net een grote order aangekondigd. Maar we zullen ieder vliegtuig weer eens moeten heroverwegen. Wanneer laat je het komen? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Dus we zullen ieder zuurverdiende, zwaarverdiende euro drie keer moeten omdraaien voordat we hem gaan uitgeven. Dat zal zeker zijn. Dat is ondernemen? Ja, dat is ondernemen. Dus je moet er ook niet zo heel erg paniekerig van zijn. Maar we zijn natuurlijk wel een mensenindustrie. En het is lastig voor de mensen te begrijpen als je ziet dat het alleen maar drukker wordt, want dat is ook het laatste kwartaal gebeurd. Een, een bezettingsgraad die we eigenlijk nog nooit hebben laten zien. Sky high, mag ik wel zeggen. Dus het is enorm druk. En uh, dan is het moeilijk uitlegbaar hoe dat nou kan... dat we dan ook niet gigantische winsten maken. Nou, in dit laatste kwartaal was het resultaat best bevredigend. Maar als je het allemaal optelt over het hele jaar... met alle onzekere zaken naar de toekomst toe... is het heel moeilijk voorspelbaar hoe het zich verder ontwikkelt. En luchtvaart, luchtvaart is grillig en heeft last van economische schommelingen. Dus dit zijn turbulente tijden? Nou, Dit zijn meer dan turbulente tijden, want naar voren kijkend is er geen pijl op te trekken wat er gebeurt. En u weet, in het laatste kwartaal van dit kalenderjaar komt ook de maand december weer voor. En ik heb uh, weer goden horen voorspellen dat we waarschijnlijk in november al met sneeuw gaan beginnen. Dus dat zal zeker niet bijdragen tot een verbetering van het resultaat. En dat zijn nog maar de weersomstandigheden. Wat er economisch gebeurt, dat is volstrekt onvoorspelbaar. Eén ding is zeker, geld wordt steeds duurder. Als u de huidige crisis waar de wereld in verkeert... vergelijkt met eerdere crisis die u heeft meegemaakt... is dat überhaupt te vergelijken? Hij is niet helemaal te vergelijken. In 2008 hadden we een crisis die werd uh, vrij lang ontkend. Want uh, u kunt zich waarschijnlijk nog wel herinneren... dat we ons erover verbaasd hebben... dat uh, onze minister van Financiën Bos toen de tijd nog in november zei... die crisis gaat Nederland voorbij... En even later zaten we heel diep in de ellende. Het is nu wel zo dat deze crisis, iedereen zich ervan bewust is dat er een crisis is. En als we dus niet snel in Europa leiderschap zien... om deze problemen op te lossen en aan te pakken... Ja, dan wordt het natuurlijk iets wat uh, sluipend doorgaat. En als dat doorgaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien. En dan zal het veel, veel dieper gaan... dan de crisis die we in 2008 hebben gezien. En toen heeft u het nog gered in Nederland zonder ontslagen? Dat heeft u goed. We hebben in Nederland niemand gedwongen hoeven te ontslaan. Gaat dat nog een keer lukken in de huidige omstandigheden? Met minder eigen vermogen, met hele onvoorspelbare tijden die eraan komen? Moet uw personeel zich zorgen gaan maken? Personeel moet zich sowieso zorgen gaan maken als je om je heen kijkt wat er in de wereld gebeurt. Maar insteek zal weer zijn... dat wij proberen iedereen binnen de familie te houden... zoals we dat toen genoemd hebben. Dan komt dat beeld weer terug hè? van piloten bij de bagageband. Ja, Tijdelijk. Dat, is, dat is altijd een geliefd beeld, dat weet ik. Ja, maar komt dat terug? Ja, maar inderdaad. Onze mensen zijn bereid om dat soort dingen te doen... als ze weten waarvoor ze het doen. En het heeft toen ze vruchten afgeworpen. De grote moeilijke inschatting... ik ga nu weer het personeel in allerlei roadshows... op de hoogte stellen van wat we van plan zijn... is natuurlijk dat ik ook niet precies kan voorspellen hoe de situatie is uh, aan het eind van het jaar, begin volgend jaar. Want u weet, 31 december is ook weer een magische datum... waar de dekkingsschade van pensioenfondsen moet worden bepaald. Ja, wat gebeurt er dan? KLM Topman, Hartman hoorde u. Louis Dekker sprak met hem. En daarmee komen we het eind van dit Radio 1 Journaal. Lucelle en ik wens u een prettige avond. We wensen sterkte aan de luisteraars op de A2. En geven nu over aan Joost Eertmans met Avondspits. Goedenavond Joost. Dank je Tim, ik dacht even dat je ons ook sterkte ging wensen met onze nou, niet. avondspits. Dat, dankjewel. Nou, Sterker Joost. Dank je wel. Het zal een pittig debatje worden, denk ik zo direct. We praten over de, het, het geval van de 50-jarige inbreker in Amsterdam... die in coma is getrapt door vier medewerkers van een sportcomplex. Werd op heterdaad betrapt en het liep helemaal mis. Uh, SP en PvdA slaan nu op de trom. Die constateren dat het rechtse klimaat kan leiden tot dit soort excessen. Ik zeg totale onzin eh, dat we eindelijk gestopt zijn... met het pamperen van criminelen. Dat is juist een hele goede waarschuwing aan het adres van inbrekers. Ik praat over dit dilemma, dit debat... met eh, onder andere de topman van het Openbaar Ministerie... Herman Bolhaar en PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Gekkoer... over die uitspraken van hem en de SP... Ik zeg dus stoppen met softgepraat. Het is een zegen. De criminaliteit vraagt namelijk om actie. U kunt inbellen 0800 1121 om mee te doen aan het debat. Zometeen in avondspits. We zijn er direct na het NOS Journaal. Als ik zeg, geen euro's meer op de bank, maar zilver of goud, wat zeg jij dan? Amsterdam Gold .com. Bescherm je vermogen.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 Een Nederlandse terreurverdachte die maandenlang in Pakistan gevangen zat... zegt dat hij werd gemarteld met medeweten van de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. En zegt dat hij door de Pakistanse geheime dienst werd geslagen... en dat hij schijnexecuties moest ondergaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie... dat de Nederlandse consul in Islamabad de man twee keer in de gevangenis heeft bezocht. En geen van beide keren zou hij over zijn behandeling hebben geklaagd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht moet u rekening houden met dichte mist. In Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland... komt nu al op veel plaatsen dichte mist voor. Plaatselijk is het zicht minder dan 100 meter. En ook in de rest van het land kan later vanavond en vannacht dichte mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 7 graden aan zee en 3 graden in het binnenland. Morgenochtend lost de mist vrij snel op en dan komt de zon er op veel plaatsen bij. Maar in het noorden kan de mist en bewolking opnieuw een groot deel van de dag blijven hangen. Als dat gebeurt wordt het niet warmer dan 7 graden. Schijnt de zon, dan wordt het 10 tot 14 graden. De wind waait morgen uit het oosten, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En na morgen blijft het rustig weer en langzaam maar zeker wordt het ook een beetje kouder. Vrijdag en zaterdag wordt het overdag nog zo'n 12 graden. Na het weekend blijft het overdag onder de 10. De nacht van zaterdag op zondag zal het aan de grond wat gaan vriezen. En na zondag hebben we in het binnenland lichte vorst. En ook belangrijk is dat het tot en met eind volgende week droog blijft. ANB ah, Verkeersinformatie. Op de wegen rond Utrecht is het een verkeerschaos. Dat komt omdat de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... voorlopig dicht is bij knooppunt Oude Rijn. Er ligt daar nog steeds een enorme betonnen plaat... die een vrachtwagen heeft verloren. Het opruimen gaat nog uren duren, dus dat komt vanavond niet meer goed. verkeer van Den Bosch naar Amsterdam kan beter omrijden... via Alfa aan de Rijn. Flinke omweg, A12, N11 en de A4. Maar het is wel een, het, eigenlijk het enige zinnige alternatief. Want de lokale wegen staan vol rondom de A2 en de A12... En de A27 richting Almere ligt er ook niet best bij. Tussen Everdingen en Beeldhoven 17 kilometer file. Maar het is zeker niet het enige wat speelt in deze avondspits. Want er zijn ook problemen op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Er staat voor Deventer-Oost 10 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn drie van de vier rijstroken dicht. Ook het opruimen van dat ongeluk gaat nog een groot deel van de avond duren. Dus verkeer richting het oosten, richting Hengelo. Kan beter omrijden via Zwolle. Over de A50 en de N35 ook een flinke, flinke omweg. Maar het loont de moeite, want de lokale wegen bij Deventer staan vast. En tenslotte de A59 is nog blikvanger op het filebeeld. Van Os naar Zonzeel, er staat tussen knopend Empel en Vlijmen 6 kilometer. Er zijn kettingbotsingen geweest, er is daar één rijstrook dicht. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Inbreker vraagt erom. Dit is Avondspits van WNL en tot 7 uur zijn uw reacties welkom. U kunt mij bellen en twitteren. Bel WNL 0800 1121. Ophef in de Tweede Kamer. PvdA en SP's beschuldigen het kabinet grove taal te bezigen tegen inbrekers. Met alle gevolgen van dien. Een 50-jarige dief in Amsterdam werd door vier medewerkers van een sportcomplex in coma getrapt. Nadat hij waarschijnlijk voor de 16e keer daar wilde inbreken. Premier Rutte en minister Opstelten willen dat burgers die hun lijf en goed verdedigen zich mogen verweren tegen aanvallers. Nooit mag dat over de schreef gaan. Dat wordt ook door niemand aangemoedigd en ook niet door mij. Maar ik zeg, als de inbreker zich gewoon normaal en netjes had gedragen... dus niet had ingebroken, dan had hij nu niet in het ziekenhuis gelegen. Iemand die inbreekt verliest zijn rechten en roept een tegenreactie over zich af... Ja, SP en PvdA, de softe tijd ligt achter ons. We kunnen het optreden tegen dieven niet alleen aan de politie overlaten. Ik vind dat een reddende burger steun verdient van de overheid. Hij is een held die beschermd moet worden, niet de dief. Die lokt het onheil volledig over zichzelf af. En daarom zeg ik, de inbreker, hij vraagt erom. Bel WNL 0800 1121 ja, u kunt dus bellen. 0800 1121. Welkom uh, bij Avondspits. Tot 7 uur kunt u bellen en twitteren. Dat twitteren doet u via hashtag WNL of een hashtag Eerdmans te gebruiken. Ferdinand uh, doet dat uit, uit Utrecht. Die zegt eens, maar we moeten voorkomen dat iedereen voor eigen rechten gaat spelen. En uh, Clemens zegt, Eerdmans het is risico van het vak. Niet zeuren als het misgaat. Een hele andere mening heeft Fred Smits. Die zegt, Eerdmans, dit is ziek. Iemand doodslaan omdat hij inbreekt. Foei, je zou toch beter moeten weten. Nogmaals, ik bepleit niet dat mensen in coma geslagen moeten worden. Maar als je inbreekt... Je je stapt over een lijn of je doet iets anders wat niet mag. Je weet dat de risico's bij die handeling horen. En daarover wil ik met u praten of u het met me eens bent. De inbreker, hij vraagt erom. 0800 1121. Um, laat ik eens vragen, meneer Cheryl meneer Grundel, als ik het goed uitspreek, uit Marhezen. Ja. Eén goede en, avond. Bij, onze, bij ons is twee jaar geleden ook ingebroken. En uh, op een buitengewoon gewelddadige manier, ik moest bijna voor... 15.000 euro om een achtergevel vernieuwen van het huis. En de politie zegt, wees blij dat je hem niet gezien hebt. Want uh, dan had hij jou misschien ook wel wat ernstigs aan gedaan. Nou, ik ben daar nog steeds niet blij om. Want we slapen nog steeds slecht na twee jaar. En voor mijn gemoedsrust was het beter geweest als ik hem even helemaal suf had kunnen trappen. Zodat hij niet meer bewoog. En ik zou eigenlijk willen vragen of u een oproep wilt doen aan alle inbrekers van Nederland... om voortaan alleen nog in te breken bij Partij van de Arbeid en SP... <laughs> en daar veel geweld te gebruiken... zodat ze tenminste eindelijk eens een keer van dat verneuzel afgaan... dat de inbreker de meeste recht heeft. Ja, oproepen, tot, van, oproepen tot geweld, dat is, dat is geloof ik strafbaar. We weet, hebben de hoogste ja, baas van de OM zo aan de lijn, dus daar moet, daar moet u een beetje mee uitkijken. Nou, het is, het is toch van de gekke dat ze elke keer opnieuw roepen dat... In Engeland is er een wet aangenomen dat inbreken met gepast geweld buiten ja. de deur gewerkt mag worden. En meteen nam het aantal inbraken met 50% af. Ja, exact. En, Ik, en, en hier weten ze dus dat ze toch niet gestraft worden, dus ze gaan gewoon door. En moet Partij van Arbeid vooral blijven roepen en SP? Ja, dan, ga, dan komen we er nooit vanaf. Dus. Ik denk uh, ook dat het een goed signaal is naar in inbrekers. Pas op uh, wat je doet. Uh, de, de gevolgen zijn voor jezelf. Maar wat, u vindt, wat vindt u van de Amsterdamse zaak? Dat gaat toch te ver dat iemand in coma wordt getrapt? Natuurlijk had hij niet in coma gehoeven, maar dat hij in het ziekenhuis belandt vind ik helemaal niet erg. Ja. En, en wat is gepast geweld op het moment dat je dus met, weer met zoveel uur geconfronteerd wordt voor de zoveelste keer. Dan vraag je het er toch om. Ja. En hoe moet je dan zeggen, nou heeft hij genoeg klappen gehad, nou stoppen we er even mee. Nou gaan we hem uh, even naar, aan de thee zetten. Dat kan toch niet? Nee, ik zou het <lacht> niet met appeltaart inderdaad op de bank zetten. Nee. Zeer bedankt meneer Gundel. uit Marijzen. Uh, goed, goed, goed geluid, tenminste wat u zegt, is heel herkenbaar denk ik voor mensen die iets hebben meegemaakt wat, wat daarop lijkt. Johan Stevent uit Amsterdam. Ja, goedenavond Jo. Goedenavond, zeg, heeft u mening maar. Ja, uh, laat ik vooropstellen uh, dat ik uh, altijd links heb gestemd, uh, maar als het gaat om het iets harder aanpakken van uh, misdaad, ik ook wel ben voor een hardere aanpak. Ik vind het een beetje flauw, zag je meneer hiervoor, dat er altijd maar weer wordt gezegd, PvdA en SP zijn wat te soft. Ook daar, uh, uit die kringen hoor je vaker geluiden. ...dat er wat meer aandacht voor slachtoffers moet komen. Dus dat vind ik een beetje een cliché. Mm. En uh, je hebt het over een zegen. Waar trek je de grens? Iedere burger in Nederland weet, of weet misschien niet... ...dat hij ook van de politie uh, een, uh, een crimineel of een inbreker mag uh, aanhouden... ...en vervolgens overdragen aan de politie. Daar hoef je niks voor te veranderen in de wet. Iedereen mag dat... Dus ook deze vier mensen hadden deze meneer gewoon in de klas. Zeker. Kunnen bellen, het punt is alleen, dat ben ik heel met je eens Johan, dat is burgerarrest, dat mag iedereen. Maar het punt is, men durft het niet, zolang de overheid niet zegt, we staan achter je. Nou ja, goed. Dat maar, is mijn punt. Dat, dat snap ik Joost, dat snap ik. En nogmaals, ik, ik ben het met je eens. Ik, ook ik verbijster me soms over het gemak waarmee daar vrij uit kunnen gaan, tussen aanhalingstekens. Maar uh, een aantal mensen kunnen niet met die iets, iets grotere vrijheid van aanpakken... Uh, uh, Omgaan. Want nee. als jij zelf een kort lontje hebt en je beheert een zaak en iemand breekt in. Nu ligt hij in coma. De volgende keer vallen er slachtoffers. En waar trek je dan de grens? Nou, die grens ga ik zeker bespreken. Onder andere met de topbaas van het Oba ministerie. On Steven, zeer bedankt. Uh, Marcel Derk zegt, volgens mij moet een inbreker eerst eens leren... om met zijn fikken van allemaal spullen af te blijven. En uh, Jan van Essen, die twittert mij... als iemand mijn huis inkomt, gaat hij eruit. De politie is te soft. En ik denk niet alleen uh, te soft. Eigenlijk We hebben vooral niet in staat om het probleem op te lossen. Ze zijn er of niet, of ze komen te laat. Het is juist goed als burgers weten hoe ze een inbreker hun huis uitwerken. Het is toch hun eigen huis... Dat, zo zit ik erin. Uh, Bas zegt belachelijk om het recht in eigen hand te nemen. Een tikkie is prima, maar doorslaan is dan weer geen goed idee. Marco den Otter uit Prinsenbeek. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben het eigenlijk ook uh, volstrekt niet eens met de stelling. En ik uh, sluit me aan bij de opmerking die juist wordt gemaakt. En, uh, een tikkie prima om zo iemand je huis uit te zetten, maar... Om verder te gaan, dat gaat me ook absoluut te ver. Een maar wat voor, voor rechten geef je nog een inbreker? Ik bedoel, als hij mijn huis in komt, dan, dan zijn de gevolgen ook voor, voor de, beste, de, beste, de beste man. Jawel, maar het is niet dat hij rechteloos uh, wordt. Tuurlijk, hij moet accepteren dat er mogelijk gevolgen aan verbonden zijn. Maar een stukje eigen richting gaat van absoluut te ver, vind ik. Dat, Waarom? Uh, dat recht. Wat onderscheidt ons dan juist van de lijst Andere staten, door niet toe te staan uh, dat iemand. nou ja. Zoals in dit geval uh, in coma wordt geslagen. Nee, dat, dat zijn we met elkaar eens. Dat dat een, een, een flink stuk te ver gaat. Maar een flinke tik. En daar is al vaker op gehamerd, ook door politici. Dat, dat was vroeger niet mogelijk. Dat mocht men niet doen. Men moest de andere kant op kijken, zei de Hoge Raad. Nu is het zo dat mensen als, als opstel te zeggen: ja, pak zo'n inbreker hè, maar aan. Want hij komt aan je spullen. Dan moeten we er niet raar van te, staan te kijken dat dat een keer misschien wat, wat grover uitpakt. Nee, prima dat hij wordt uh, aangepakt om te voorkomen dat hij verder uh, doorgaat met zijn daad. Maar uh, daar moet de grens dan ook zijn. Niet nog nee. eens een tikje om het, hem, uh, om het hem af te leren. En dat nee. wordt volgens mij ook niet bepleit uh, nee. door de politiek. Van nou oké, okay, prima, Dank. pak pakken, maar uh, in die zin dat hij juist wat heeft gezegd. Maar daar moet ik van ook wel bij blijven. Oké, okay, dankjewel Mark, Marco den Otter en Prinsenbeek, die ook, of is ook advocaat is. Uh, aan de lijn dacht ik Jeroen de Recoer uh, op dit moment. Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. Goedenavond meneer Recoer. U bent ook oud-rechter, dat wordt er altijd bij gezegd. In dit geval ook niet geheel uh, onredelijk om dat erbij te zetten. Um, nee. Inbrekers kiezen zelf, zeg ik, voor de gevolgen. Dat klopt. En het is ook heel goed dat je je spullen verdedigt. En je, en je eigen lijf verdedigt. En als bij die verdediging geweld komt, dan is dat ook nog goed. Maar het is niet goed om voor eigen rechter te spelen. Wat is het verschil natuurlijk, eigenlijk? Uh, natuurlijk zijn wij helemaal niet voor inbrekers. Dat, dat is echt een eerder suggestie. Mm. Stevig aanpakken. Stevig wegzetten, maar om, om iemand lens te slaan, uh, daar hebben we de rechten voor. Ja, ik weet nog dat ook PvdA's vroeger zei. Ik dacht van Heemst dat, het, dat die het was. Die zei: Je moet er gewoon tussen kunnen springen. Je moet er ze zelfs burgers belonen en niet bestraffen die, uh, die, die, er, die bij een mishandeling ingrijpen. Helemaal mee eens. Maar dat is toch eigen richting? Nee, natuurlijk niet. Wat ik al zei, je mag je verdedigen, jezelf verdedigen, je spullen verdedigen. Maar wat we niet moeten aanmoedigen. Die zeggen, jongens, uh, uh, uh, ram er maar op. Hè? Neem maar een voorschotje op de straf. En ondertussen de wet niet veranderen. Hè? Dus dan zet je die burgers in de kou. Want die worden wel vervolgd. Terecht. Want gelukkig in Nederland is het niet de rechter de sterkste... maar gewoon de rechter die je de straf geeft. Maar je mag uiteraard je spullen verdedigen. Maar u heeft gezegd uh, in de Telegraaf... Uh, het is eigenlijk het gevolg van het klimaat onder leiding van Rutte en Opstelten. Het rechtse klimaat heeft ervoor gezorgd dat burgers erop rammen en zulke gevallen als in Amsterdam zich kunnen voordoen. Nee, wat, wat wij hebben gezegd is dat het schandaal is... dat als 16 keer ingebroken is, dat niet de politie daar staat... Maar dat de, dat de overheid zegt, burger, los het zelf maar op. Dat we vervolgens zeggen, uh, uh, uh, als er nu een inbreker in huis is, mag u slaan. Terwijl, dat mag helemaal niet, want de wetgeving uh, is helemaal niet veranderd. Nogmaals, je mag ter verdediging slaan. Uh, en, en als dat iets meer geweld is ter verdediging... dan mag het ook nog, hè, dat is een zogenaamde noodweeracces... maar niet ja, maar nou, nou, nou dus Dat zit het kabinet ook. En dan moet je natuurlijk niet zeggen... Uh, uh, jongens, sla er maar op, want dan zet je de mensen in de kou. Nee, je ja. moet vooral die politiezorg regelen. Maar zult u, mag ik eens vragen... nou, meneer Hunt in Amsterdam, de, de, winkel, de, de, de, de, de juwelier... we kunnen gaan zitten wachten met elkaar... totdat ik, dat ik gepast geweld... maar ik word zelf wel om, omver gestoken, hoor... als ik er niet uitkijk. Hoe lang ja. moet ik van u en... wachten... tot ik hem wel het huis daad, daadwerkelijk uit mag mappen? Nee, wat, het punt is natuurlijk dat je, dat je als overheid... en het opschuilt een niet moet zeggen... jongens, burger, rammen maar op. Uh, maar, maar moet zorgen uh, dat die pakkans omhoog gaat. Want ja, moet... als er 16 keer ingebroken is, als, als, dit, als dit voorbeeld... Dat, dat is het schandaal... Hoe is dat in vredesnaam nou, mogelijk dat, dat, dat die zaak geen prioriteit heeft gekregen? Ja, maar de politie, uh, dat is mijn punt, die kan het niet alleen af, denk ik, meneer Rekhoer. Die, die, die redt dat ook niet in zijn eentje. Daar hebben we de burgers bij nodig. We, we ja. prijzen mensen die, die achter scooterdief aanrennen. Dan vind ik toch ook dat je inbrekers... Dan moet je denk ik het recht aan burgers geven om zich daarvan te verlossen. En als dat met een paar tikjes extra moet, dan gebeurt dat dan maar. Nou ja, daar verschillen onze meningen. Normaal, uh, die burger natuurlijk moet, die, moet die de politie helpen. De overheid alleen kan, kan de veiligheid niet oplossen. Dat moet de burger, de, de overheid wel vertrouwen. Hè. Als je politie zorg nodig hebt, dan moet die er ook zijn. Uh, maar het moet niet zo zijn dat de overheid zegt... nou, burger, gaat die mijzelf uh, de, de straffen uitdelen, want dat doen we ook niet. zeg, okay, want de volgende keer, uh, uh, dan, dan, dan rijdt u tegen mij een auto aan... en dan koopt de knuppel al achterin, zeg ik hè. Uh, nou ja, ja dat... uh, laat ik nu wel eens een paar knuppelslagen uh, knuppels uit uh, dat, dat, dat, redelijk... uh, dat, nou, volgens... dat is de mug en de olifant. Dat is de mug en de olifant. Dat is ook precies wat ik In redelijkheid, maar gepast geweld gebruiken lijkt, lijkt mij goed. Dank u wel meneer Jeroen. Een partij van de Arbeid, uh, Tweede Kamerlid uh, hoorde u. Uh, die, uh, die dus vindt dat je niet te veel geweld moet gebruiken tegen inbrekers. Maar alleen wat broodnodig is. 0800 1121 om mee te doen aan deze discussie over het klimaat in de politiek. Uh, de klimaat, het klimaat van, van rechts waarvan wordt gezegd zegt dat lokt agressie uit tegen dieven. Ik vind het onzin, de inbreker vraagt erom. 0800 1121 om mee te doen. En u kunt ook twitteren, dat kan dus via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Um, straks direct aan de lijn, uh, de, topbaan, de topman van het OMA-ministerie... Kijk hoe hij van de, tegen de discussie aankijkt. Even aan de lijn, meneer Carlotti uit Amsterdam die inbelt. Dag, ja, meneer Carlotti. Goeden, nou, goedenavond. Uh, meneer, er is een, bij mij twee keer ingebroken... En dan ga ik aangifte doen bij de politie. En dan moet je sowieso een afspraak maken om een keertje die aangifte te mogen doen. En als je die aangifte hebt gedaan, dan hoor je en dan zie je er nooit meer iets van terug. Ik vind dat die mensen, dat ze hem in komen hebben geslagen... Ze hebben het eigenlijk gewoon perfect gedaan. Ze hadden het nog beter moeten doen. Nog, nog een, een tik erbovenop. Dan hadden ze hem misschien zijn graf in geslagen. Ze, die mensen moeten gewoon met hun spullen... Of met hun tengels en andermans spullen afblijven. Maar, gaat het... dat, dat, nee. maar dat, dat zeg ik, dat gaat mij dus te ver. Ik vind dat, ik vind dat niet in verhouding staan. Ja. Maar u zegt, dat is gewoon keihard ogen ogen, tand om tand. Hij stapt over die lijn en dan mag een inbreker dus doodgeslagen worden, zegt u. Dat, het, dat... Risi het risico van het vak. Mijn vak is de hele dag op de weg rijden. En dat risico loop ik dan dat ik een aanrijding maak. Ja, want u bent juwelier nu, begrijp ik. Die zal ik niet met opzet maken. Nee. Maar als iemand met opzet tegen me aanrijdt, dan moet hij gestraft worden. Uh, ben, maar deze persoon, die gaat mijn huis in waar ik me veilig voel, waar ja. mijn kinderen zich veilig voelen. En, en dat recht heeft hij niet. En dan moet, moet hij niet beschermd worden door de wet. De, waar blijft de politie op het moment dat hij inbreekt? En als de politie niet eens iets doet met de aangifte, dan zullen er nog geen, genoeg mensen zijn die, die, die niet eens naar de politie toe gaan om aangifte te doen. Die zeggen, nou weet je wat, dat los ik zelf op. ja. Meneer Kaloti, dank, dank u zeer. Er wordt veel gebeld. Als u in gesprektoon krijgt op deze lijn bij Avondspits... dan kunt u nog even over een minuutje weer terugbellen. Dan hopelijk komt u er wel tussen. Uh, er, er wordt veel gebeld. 0800 1121. Ik zeg, de inbreker die vraagt erom. Die verspeelt zijn recht op het moment dat hij bij u binnenkomt. Dan mag er worden uh, gereageerd met gepast geweld. Frank van der Pol zegt, Joost blaat dat je zodra je inbreekt je rechten verspeelt... geen jurist bij zijn stand zal dat hem nazeggen. Dat is misschien precies het probleem van Juridisch Nederland... meneer van der Pol. Dat de gewone mensen er heel anders over denken... dan. Onze gejuridiseerde samenleving. Daar ben ik heel erg bang voor. Toon Nijssel zegt uh, diverse bellers bij Eerdmans wenst Niemand het slechtste toe. Maar bezoek van de inbreker zou hen op andere gedachten brengen. Ik denk inderdaad dat dat het geval is. Op het moment dat het bij jezelf gebeurt of in je juwelierszaak. Dan denk je er wel eens even heel anders over. Aan de lijn nu de heer Herman Bolhaar. Hij is voorzitter van het college van procureur-generaals. Uh, een hele goede avond meneer Bolhaar. Ja, U bent de baas van het OM. Uh, hoe kijkt u er tegenaan? Hebben SP en PvdA een beetje gelijk? Leidt het klimaat in de politiek tot brokken? Nou, zo zie ik het niet. Ik, uh, ik, ik zie het signaal eerlijk gezegd zo dat, uh, dat, er, dat er duidelijkheid moet bestaan over waar de burger op kan rekenen als hij de overheid nodig heeft. Maar andersom, dat de overheid ook de burger nodig heeft. En dat die burger in deze omstandigheden, als het nodig is, om voor je eigen recht op te komen. Zich ook te weer mag stellen. Dat is ja. mijn gevoel de boodschap en daar ben ik het ook mee eens. Te weer mag stellen, maar zoals dat ga is gegaan in Amsterdam, bij het sportcomplex, wat zegt u, wat zegt u daarover? Is, is dat dan raakt dus iemand in coma? Is nou, dat... daar, daar zeg ik in die concrete zaken helemaal niks over, omdat dat nu wordt, uh, wordt onderzocht en uh, dat onderzoek moeten wij nu uh, vooral eens in lopen laten. In zijn loop laten. Is een algemeenheid wil ik wel zeggen dat uh, uh, het, het wel degelijk zo is dat, uh, dat burgers zich uh, te weer mogen stellen tegen inzekers of anderen die, uh, die, uh, die, uh, die hun rechten aantassen. Maar dat dat natuurlijk wel in verhouding moet zijn en dat je dan zo snel mogelijk de, de zaak moet overgeven aan de politie. Dat is een burgerarrest, een aanhouding. En uh, je kunt het ook over het algemeen echt wel zeggen dat die politie dus als de, de kip erbij is. Daar moet de burger ook op kunnen rekenen. Ja, maar vindt u dat dus een goed, goed teken dat de overheid zegt, de burger, we staan achter de burger. Hè, dat het OM waarschijnlijk en ook de politiek, het kabinet zegt, ja burgers wij staan achter u als u inderdaad gepast geweld gebruikt tegen inbrekers. Kijk, het, het, de, de overheid behoort achter de rechten van de burger te staan. En die rechten ook te waarborgen. Dat geldt natuurlijk al helemaal voor, voor politie en justitie. En dat is ook de dagelijkse praktijk. We moeten niet vergeten dat er natuurlijk in de dagelijkse praktijk... vele duizenden gevallen zijn waarin dat ook, ook goed gaat. Maar dat er uh, natuurlijk wel uitzonderlijke omstandigheden... helaas kunnen voorkomen waarin, uh, waarin dat hele ernstige consequenties kan hebben. En dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat we voor eigen rechten gaan spelen. Dat wil helemaal niemand. Dat wil u niet en dat wil ik niet. Aan mm -hmm. de andere kant moet die burger... Uh, erop kunnen vertrouwen dat hij daar nodig is. Die is ook, ook fysiek uh, met wat dan heeft gepast geweld. En iedereen weet echt wel waar we het dan over hebben, zich te weer kan stellen. En dat is ook de richtlijn die er nu is met betrekking tot noodweer. Dan kan de burger erop rekenen dat niet de burger als eerste wordt aangehouden, maar wel degelijk de verdachte. En als het dan nodig is om te kijken wat is er nou werkelijk gebeurd, zoals in Amsterdam, dan gaan we dat natuurlijk gewoon in alle, in alle rust onderzoeken. Dat moet ook. Ja, maar u... Dat heeft ook u... te maken met de rechter van de burger. Dat is precies wat ik ook vind. U zegt dus eigenlijk ook, het is de inbreker, dat is de, de, de, het risico uh, van zijn vak. Risico... Ieder, iedereen weet waar je van af moet blijven met je vingers en iedereen weet dat je de rechten van anderen hebt te respecteren. Dat, dat weet iedereen. En iedereen weet ook wanneer je dat niet doet. Dus je kunt rekenen op een reactie van de overheid. Of op een, een reactie van iemand die zich teweer kan stellen tegen zo'n zo zo aantasting. Maar dat moet wel in verhouding blijven. Maar u juicht dat... het wel toe. U juicht toe dat burgers inderdaad zich verweren en niet wegrennen, Maar de, de, de, de inbreker in zijn kraag vatten. En als het moet met een, met een, met een klapje erbij. Ik vind, ik vind het heel goed wanneer burgers opkomen voor hun, voor hun eigen recht. Wanneer ze daar ook uh, doortastend zijn zo nodig. Uh, ook aanhouden op heterdaad. Wel je verstand gebruiken. En wel zo snel mogelijk een directe de politie hierbij gebruiken als het gaat om het aanpakken van uh, en, en arresteren en afhandelen en berechten van, uh, van de mensen. Ja. Zo hebben we het met elkaar geregeld in het land. Daar moeten we elkaar op kunnen vertrouwen. En dat is ook iets uh, om, uh, om zuinig op te zijn met elkaar. Ja, vindt u dat er nog iets bij geregeld moet worden? Of zegt u het is genoeg? Want ik geloof dat er hier recours zei, ja, we hebben het helemaal nog niet geregeld. Ik denk dat het, uh, dat, het goed, dat het geregeld is, dat het ook helder is. En dat het ook goed is geweest dat er vorig jaar nog een, een nieuwe richtlijn opgekomen is... Die nog eens heeft onderlijnd uh, dat, uh, dat, dat de burger kan rekenen op het feit dat wij voor ons vooral richten op de verdachte. Maar dat we wel gaan onderzoeken dat als er iets mis is gegaan of uit de hand is gelopen, wat er nou precies gebeurd is. Uh, dat is de ondersteuning van de noodweer. Uh, en ik denk dat wij uh, in de praktijk uh, uh, elkaar ook daar uh, ook, uh, ook, ook, ook, ook, uh, duidelijkheid op moeten verschaffen. Ja. En uh, want je zult altijd gevallen houden, uitzonderlijke situaties, waarbij de zaak uit de hand loopt. En dan moet diezelfde overheid ook, uh, ook, ook onderzoek plegen... om ervoor te zorgen dat ieders uh, recht gewaarborgd wordt. Oké, okay, Herman Bolhaar, voorzitter van de College van Procureur-Generaal. Zeer, zeer dank voor uw, uh, voor uw commentaar in avondspits. Uh, meneer Van Doorn, die zegt... Uh, Eerdman snapt niet dat gros van soortgenoten geen nuances kent... en er graag op los ramt, vaak zelfs zonder reden. Nou, Achter mij staat inmiddels de, de hoogste baas van het OM, uh, meneer Doorn, Van Doorn. Die vindt, dat, die vindt ook dat daar in alle redelijkheid bij de mensen... wel duidelijk is wat ze wel en niet kunnen. Meneer Ruud uit Alkmaar. Goedenavond. Uh, ik heb uh, een, een. Ja. Advies. Van de politie gekregen. Ja? Uh, als er iets bij jou gebeurt. Timmer hem in elkaar en uh, leg hem in de steeg. De politie heeft tegen u gezegd. Timmer hem, timmer, hem in, timmer hem in elkaar en leg hem in de steeg. En dan heeft hij het over de inbreker mag kopen. Uh, ja, ja, ja, ja, Ik zelf liever niet. Dus... Nee? Dat is dus een advies van de politie. Dat, dat, dat, vond u, dat, was, dat was vrij opmerkelijk. Uh, ik denk dat ze zelf ook denken dat ze min of meer machteloos zijn. Ja. In dit soort uh, situaties. Oké, dank jullie Ruud ook maar. Want we gaan nog even gauw door, omdat we alweer in de tune, in de eindtune zitten. Uh, inbreker vraagt erom, Martin uit Den Haag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Hey, ik, ja, ik ben. Aan de inbreker vraagt erom. Kijk, ik ben zelf straat te maken. Ik voor mezelf. Ik moet heel wat metertjes leggen. Om, uh, om mijn kosten te kunnen betalen. En uh, ja, dat is toch wel een luxe leven. En als het elke keer bij je weggehaald wordt, dan word je er toch wel gek van. En er is wel bij u ingebroken? Ja, een paar keer al. Juist. En ik vind, uh, kijk, als we bij mij binnenkomen en ik ben zelf thuis, dan is die van mij. En je die, die moet hem gewoon slaan en schoppen, zo hard je kan. Want zo zijn wij allemaal opgevoed. In Den Haag. En uh, ja, die moet je gewoon pakken. Klaar. Gelijk okay. afgelopen. Oké okay, Martin, dankjewel. Hans van Riel uit Baden-Nassau. Ja, goedenavond. Goedenavond. We lopen tegen het einde, dus als u het kort kunt houden, ja, alstublieft. Nou, ik, ik probeer het kort te houden. We zijn, mijn vrouw en ik zijn zelf uh, ten oude aan een uh, gewapende overval in Frankrijk uh, uh, ontsnapt. En dat heeft ons een trauma opgeleverd... die we, ons, die we nooit meer kwijtraken. Dus degene die voor mij kwamen en zeggen van... ja, je moet vertrouwen op de politie... ja, dat zal best het coma absoluut verkeerd, maar verdedigen het ding wat zeker is. En degene die zeggen van, je moet op de politie vertrouwen ik woon in het buitengebied uh, en als ik uh, op zondagmorgen bel en NAC speelt thuis in Breda hm. dan wordt er gezegd, we hebben geen capaciteit sorry, nee. maar we bellen u terug en dat gebeurt aan het eind van de dag. Oké. Okay. Overheid, kom op. We moeten, we moeten een punt achterzetten, meneer Van Riel uit Baarland. Als mag ik u zeer bedanken. We gaan er ongetwijfeld later nog een keer door over praten. Dit was Avondspits voor vanavond met een bewogen stelling. De inbreker, hij vraagt erom, zei ik. Er komt heel veel op los. Wij verlaten u. Zometeen gaat kunststof verder met Spinvis. De zanger Erik de Jong is aanwezig. En wij sluiten af en wensen u een heel fijne avond. En heel graag tot morgen.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 Asociaal. En je hebt in de hennep gezeten. Ontruimen, zegt de gemeente Zundert. Ja, en als mensen dat niet willen, dan hebben we nog de harde hand. Over mijn lijk, zeggen de campingbewoners. Of in een gezakt wat mocht u in, maar loop het net van nooit. Luister zondagavond naar de documentaire Fort Oranje vrijstaat. Zij moeten ook nadenken dat hier veel mensen staan die geen huis hebben. Zondagavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. Waar willen ze die laten? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Een radioloog verwisselt röntgenfoto's met fatale gevolgen. In De Vlek, de prachtige nieuwe vertelling van liebesprijswinnaar Willem-Jan Otte. De Vlek, nu in de boekhandel. Me, me, me... Wereldwijd werken wij met mannenmacht om uw bedrijf nog succesvoller te maken.